Dan nogmaals geconcludeerd dat het unaniem is aangenomen. Dank u wel meneer de voorzitter, mag ik u dan weer uitnodigen. voorzitter. Wij gaan door met de agenda agenda punt 7. Economische activiteiten als activiteiten in het algemeen belang. Wie van u wenst in eerste termijn het woord te voeren? Mevrouw van der Plas in ieder geval. Gaat u gang. Hey, meneer Demmers. U mag straks aanvullen meneer Demmers. Mevrouw van uh, der Plas. Nou, ja, dank u wel meneer de voorzitter. D66 is het eens met het voorliggende besluit. Uh, voor D66 is het duidelijk dat de genoemde economische Activiteiten niet tegen de integrale kostprijzen in rekening gebracht kunnen worden op grond van het algemeen belang. En um, voor D66 was het een hamerstuk, en dat blijft het dan ook. Dank u wel. Meneer Demmers, Dames en heren. Ja, dank u wel voorzitter. Um, ja, ik heb wij hebben het zo begrepen dat de zaken die aangewezen zijn in het stuk. Uh, ...van algemeen belang zijn... ...en daar hebben wij de conclusie aan verbonden... ...dat dat ook uh, behoort tot de kerndoelen... ...en de kerntaken van de gemeente. Uh, en daar waren wij het... ...zoals u weet, nog lang niet over eens. Dus in principe vinden wij dit... Uh, ...een beetje ver voor de muziek... Uh, ...lopen. En dat was eigenlijk... eigenlijk onze opmerking. Uh, Dames en heren... Eigenlijk, het ...eigenlijk had Eigenlijk ...had er van tevoren dat kan niet meer hadden wij eigenlijk over die onderwerpen zoals dat ambtelijk in het college besloten is wat er een discussie over moeten plaatsvinden in hoeverre nou uh, dit een uh, kerndoel is dus deze moeten wij aan de kerndoelen die we al vastgesteld hebben in, in ambtelijke stukken en waar we over besloten hebben uh, hadden we eigenlijk uh, dit tegen het licht moeten houden dat was eigenlijk onze opmerking want het is helemaal niet zo, uh, ons, voor ons niet zo evident dat dit allemaal zaken zijn in het algemeen belang. Dank u wel. Dank u wel, meneer Demmers. Iemand anders nog? Portefeuillehouder nog behoefte aan een reactie? Nee, want volgens mij is dit al besproken. In, volgens mij zijn er geen nieuwe argumenten uitgewisseld of de ja. raad moet stemmen. Prima. Tweede termijn? Niet het geval. Dan breng ik bij u in stemming. Het raadsvoorstel vaststelling economische activiteit als activiteit in het algemeen belang bij hand te besteken. graag. Wie is voor dit raadsvoorstel? Voor zijn de fracties van... Het CDA, meneer Wisman, mevrouw Van der Plas, de VVD, Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid en Oudere Partij Zandvoort en meneer Zandbergen. Wie is tegen... Tegen is de fractie van gemeente en Zandvoort Daarmee is het voorstel aangenomen. Uh, agenda punt 8. De lijst van ingekomen post. De wijze van afdoening. Akkoord? Meneer Tonen. Um, ja, afdoening wel, voorzitter. Maar um, ik, met, ik wil wel een aantekening maken bij punt 5. Wat gaat over het beleidskader beschermd wonen. Um, in de eerste plaats, het is een uitstekend stuk. En, uh... nee, nee, nee, meneer tonen, we gaan niet op de inhoud in van stukken. U kunt hooguit een verzoek doen om een andere wijze van afdoening. Nee, nee, niet een andere wijze van afdoening, een vervolg op de afdoening. Dat mag ook, denk ik. Vervolg op de afdoening is namelijk dat er bij een zinziens in 2015 en 2016... zodanige slagen gemaakt moeten worden in de regio dat er een eind komt aan de wachtlijst. Wie? Mevrouw Geurtsen? Mevrouw Geurtsen. Voorzitter, met betrekking tot punt 8, daar staat bij brief in handleg, college, college verzoekbrief achter hun raad informeren. Uh, als je stukken leest, uh, is in mijn optiek dient daar een raadsbesluit uh, uh, aan te grondslag te liggen, omdat het gaat om het uh, uh, budgetrecht van de raad omtrent mm -hmm. En het bestemmen van gelden voor de Milieudienst Eimond. En ik denk dat het college, als ze alert is, daar vanzelf achter komt en u gaat bedienen. Dank voor het meedenken. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook uh, punt 11. Uh, <lacht> uh, <lacht> die zouden wij uh, graag uh, willen ondersteunen. Het is de brief van de heer Denink over uh, de parkeersituatie. Waarvan nou, acte. Akte. Kijk, dames en heren, het is niet de bedoeling... dat u hier kenbaar maakt wat u ondersteunt en dergelijke. Het is meer de bedoeling als u iets anders wilt... dan wat hier wordt voorgesteld. En als we dat namelijk gaan verruimen... Dan is hier het eindzoeken en dan gaan we rondvragen, alias debat, correren. Dus ik ga daar strenger de volgende keer op toezien. Daarmee is voor, de. Voorzitter, lijst van, mag ik het dan iets concreter maken? Dan nee, dan zou ik van het punt, nee, nee, meneer Kramer. Dan zou ik van het punt 11 willen maken, agenderen in plaats van verzoek. Ik heb nee gezegd, meneer Kramer. De lijst van ingekomen post is daarmee vastgesteld. Wij gaan door naar agenda punt 9. Dat is het verslag van de vergadering van 21 oktober. Daar zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen. Kijk nog even rond. Dat is niet het geval. Daarmee is het verslag vastgesteld met dankzegging. Dan agenda punt 10. Dat zijn de verslagen van 4, 5 en 10 november. Derhalve één begrotingsraad in mijn behoordingen. Er is gekeken door... Een van uw er is een opmerking gemaakt over de aansluiting van sommige overgangen. De Griffie gaat er nog even naar kijken. Die lijken soms wat te zijn, maar dat is altijd het dilemma. Wat zeg je wel en wat zeg je niet? Dus daar, daar is nog even aandacht voor. Zijn er nog andere opmerkingen van uw kant? Mevrouw van der Veld. Ja, op uh, bladzijde 11 van uh, de, de vergadering van de tiende, daar uh, staan meer woorden als dat ik gebruikt heb. Ik heb namelijk gesteld dat de gemeente niets te vertellen heeft... over de huisvesting van het VVV. En niet dat ik van mening ben. Dat is, bij deze zal dat worden rechtgezet. Ja. Iemand anders, mevrouw Van der Plas. En mijn naam staat verkeerd weergegeven. Er staat uh, MPL, in de plaats van NPL. En, en waar ziet u uw naam, mevrouw Van der Plas? Um, overal? Kijken. Nee, ik bedoel dus overal in, de, in uh, elke, uh, elke vergadering... Excuses, hoor. In ieder geval in het verslag van 4 en 5 november. En uw voorletters zijn? N. N. De tweepoot. Ja. P. L. Ja, die N, N is ook mooier, hè? Wij gaan hem aanpassen, mevrouw van der Plas. Bedankt. Iemand anders? Niemand? Met deze kanttekeningen wordt het verslag al dus vastgesteld. Dan gaan wij naar agenda punt 11. En dat is de sluiting. Ik dank u voor uw inbreng, uw constructieve meedenken en wens u wel thuis. Stengets, Gau Gilberto Antonio Carlos Jobim. We gaan verder met Saltituut in Granada van Chano, Dominguez en Nino Jussel.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 you just want to be alone well, I can wait without waiting And if you want me to Seguiu de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além de se via da janela Um cantinho de céu E o Redentor É meu amigo Só resto uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo met Rebus en we gaan door met Bill Evans.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 at you And the world's all right with me Just one look at you I'm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 Even though God knows you can't find